Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is zin in ZFM. -M. Met nu ZFM Luncht. ZFM Luncht, dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Wie, sta, wie, wie staat er op doel? Nou, uh, ja, dat vraag ik me. Ja, want het is wel makkelijk inkoppen hier, geloof ik. hè? Ja, want er staat niemand op doel. Nee. Dus, uh, Wat heb jij weer een uh, aparte tunejes vandaag? Die had ik nog nooit gehoord, of wel? Wel ja, maar die ik heb al twee weken. Nee, Twee weken? Ja. Nou, misschien moet ik eens hier wakker worden. Goedemiddag. Ja. <lacht> oh, oh. Ik denk alweer twee weken, hoor, deze nieuwe tune. Ik ben er volgens mij niet helemaal bij. Oh. Nou, dat helemaal niet. Komt wel goed. Komt wel goed, met ja. Wat een gezelligheid. We hebben de koffie op, dus je moet wakker zijn. Ja, ja, ja. Stevige bak hoor. Zo is dat. Hé, we gaan beginnen. Ja. Wat gaan we doen dan? Nou, we gaan mooie, leuke muziekjes draaien. We gaan regio nieuws om half 1 of 2. Ik ben er vrolijk van. En jij gaat ook nog een keer heel veel cultuur vertellen vandaag. Is het zo? Of had je het niet voorbereid? Jawel. Oh. <laughs> ik kan toch niet anders? Nee. Dus heel veel cultuurnieuws vandaag, dames nou en heren. En uh, buiten schijnt de zon en binnen is het ook lekker warm. Zo. En we zitten in een schone studio, want ja. het is weer helemaal spik en span gecleaned. Oh, allemaal. daar word ik zo vrolijk van. Ja. Als dus je zo binnenkomt en dan zo'n heerlijke zeepsoplucht. Ja, maar ook, ook, ook het is gewoon meteen gezellig. Ja, het is gezellig. Zo is dat een vrouw in de studio is het altijd gezellig. Nou, nou. Goed, we gaan beginnen. Drie in één. Cat Stevens. And deal. Why do you sleep so still?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 die this rose will never die i loved you my lady I have a helping hand. I wouldn't make another demand all my life. Whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow? Tuesday's a day. Yeah. What's my name? All in all, it's all the same. Everybody plays a different game. That is all. A man may live man may die, searching for the question why. But if he tries to rule the sky, he must fall. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Ooh, tomorrow, Tuesday's a day. Second down the nose. Oh. On and on the city goes, oh. reaching out beyond. Thank you. Think? Stevens. Tegenwoordig Yusuf Islam, hè, zoals, hij, zoals hij tegenwoordig heet. Ja, nou, hij werd dus, uh, hij werd dus geboren uh, als, uh, even kijken, was het ook weer? Oh ja, Yusuf Islam heet hij tegenwoordig. En hij werd geboren als Stefan Dimitri Georgiou. En dat is een Griekse naam, jawel. Dat gebeurde in Londen op 21, uh, op 21 juni 1948. Hij is natuurlijk beter bekend als Cat Stevens. En uh, nou ja, hij heeft natuurlijk heel veel mooie liedjes gemaakt. Tot zijn meest bekende liedjes behoren natuurlijk Matthew and Son uit 1967. First Cut is the Deepest', Ook uit dat jaar. Uh, Father and Son... Ook een hele bekende uit 1970. Lady Jaban viel ook uit 1970. Wild World, dat komt ook uit dat jaar. En uh, Moonshadow uit 1971. En Morning Has Broken uit 1972. En dan hebben we ook nog Oh Very Young. Dat heb ik niet eens al gedacht, dat is een van mijn favorieten. Nou, die heb ik niet eens gedacht. Nou, oké, okay. uit 1974. Uh, zijn zoon, uh, Muhammad Islam, is ook actief als zanger... onder de naam of Georgios, ik weet niet hoe je dat uit moet spreken. Maar dat hoor ik dan wel eens van Dolch, die is goed in Grieks. Hij is de zoon van een Grieks-Cypriotische vader en een Zweedse moeder. En hij groeide op in Londen, waar zijn vader een restaurant had. Hij schreef al op jonge leeftijd liedjes en gedurende de jaren 60, eh, trad onder, eh, gedurende de jaren 60 op zonder veel succes. Op zijn 19e kreeg hij tuberculose en werd gedurende lange tijd opgenomen in het ziekenhuis. Tussen 1967 en 1977 verkocht hij maar liefst 40 miljoen platen. Dat is Jan nog niet gelukt, Ron. Nee, niet echt. Nee, dat is nog niet gelukt. Echt niet, bedoel ik. Zelfs geen... Uh... Nou, nou, nou. <laughs> bij vrijwel lied werd hij bijgestaan door Alan Davis... die meestal de tweede gitaarpartij speelde. In 1977... Uh, in 1975 was Stevens bij Malibu in Californië... aan het zwemmen in de Stille Oceaan. En kon door de sterke stroming niet meer aan land komen. En nadat hij naar eigen zeggen God had aangeroepen. Eh, bracht een golf hem terug aan land. wat hij, eh, hij zag als een geschenk van God. Op 30 december 1977 deed hij zijn artiest de naam Cat Stevens in de ban. En in 1978 werd hij moslim. nadat hij van zijn broer. een exemplaar van de Koran had gekregen. En hij nam toen ook de naam Yusuf Islam aan. En dat heeft hem. Niet altijd weer, uh, dat heeft hem niet altijd uh, meegezeten. Want uh, daardoor uh, werd hij zelfs in Amerika opgepakt en opgesloten. Omdat zijn, uh, omdat zijn naam wel verdacht veel op die van een terrorist leek. <lacht> Althans, dat dachten ze. Maar die schreef het met O-U. <lacht> ja, nou, dat is en een en, verschil toch? Ja, en Kent schrijft het, of hij schreef het met alleen een U. Goed, artiest in het licht. Artiest? Wat in het doen? licht. Ja, Gary Packett. Get out of my mind My love for you is way out of life Better run, girl You're much too young, girl With all the charms of a woman You've kept the secret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 see me, but you're afraid of what I might have on my mind. One thing you Life. Well, there's so much you have to learn Gary Puckett en de Union Gap. Zo, so, uh, eerst uh, werd het gewoon als Union Gap uh, gepresenteerd. Maar ja, toen uh, kreeg je het wat hoger in zijn bol, denk ik. En uh, toen werd het Gary Puckett en de Union Gap. Hij is geboren op 17 uh, oktober. Nou, dat is dus vandaag. Uh, hij is dus geboren. Uh, even kijken. Uh, nou ben ik het toch kwijt. Tj het staat toch voor. Oh ja. Ja. 17, 17 oktober 1942. Ja, het staat er. Maar ik zat even verkeerd kijken. Ah. Uh, hij uh, werd dus geboren in het plaatsje Hibbing in Minnesota. En hij speelde zang en gitaar. De, band van de, bezetting, uh, de bezetting van de band uh, was een beetje militair. Want uh, alle leden hadden militaire rangen achter hun naam of tussen hun naam: Gary General Puckett. En dan speelde daar verder mee Dwight Sir Sergeant Bement, Biement moet ik ook zeggen misschien. Dan Gary Private Wilhelm of Witham? Nee, ik moet even goed kijken. Witham. <laughs> ja, Witham dus. En Gary Corporal Chater. En verder hadden we ook nog Paul Private White uh, uh, Wheatbread. Ja, Wheatbread. Ja, brood met wiet. Zat ik maar zeggen. Ja. Mm -hmm. <laughs> Jij kiest ze wel uit vandaag. Ja, ik kies ik kaart vandaag hoor. <laughs> ik lijk jou wel. Um, <laughs> de band wordt opgericht in 1967 in San Diego door Gary Puckett. Union Gap is de naam van een stad in de staat Washington, die oorspronkelijk Yakima heette. Ja, Indiaanse naam, daar moet je gauw weer vanaf natuurlijk. Uh, maar in 1918, ter herinnering aan de burgeroorlog... werd uh, herbenoemd, of onbenoemd, staat hier. Uh, in Patriast, Deze patriotische opstelling uh, benadrukte de band... doordat zij optraden uh, in uniformen uit de burgeroorlog... en hun namen voorzagen van, uh, uh, uh, van, uh, van militaire rangen. Ja, dat moet ik zeggen. Puckett's kenmerkende baritonstem. Nou, uh, meneer uh, de schrijver van dit stuk... dit is absoluut geen bariton, hoor. Want die kun, nee, want die kunnen niet zo hoog. Die uh, zitten wel een octaafje lager, ongeveer. Een uh, bariton, de, voor de kenners die weten dat natuurlijk zit... tussen de tenor en de bas in. Nou, Gary Puckett is zeker geen bariton... Want de hoogte die hij hier zingt. dat is echt. Of ze moeten het allemaal gespind hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat verwacht ik niet. Dus het is een echte tenor. En geen bariton, zeker niet. Dus, uh, oké. Okay. Puckets, um, kenmerkende stem en de bekwaamheid van producer en songwriter Jerry Fuller maakten de band tot een van de populairste van de tweede helft, van de jaren 60. En ze hebben zo al met al tot aan nu zo'n 20 miljoen platen verkocht. Nou, dan zitten we nog niet op de helft van Cat Stevens. Die had er 40, hè? Eh? Toch? Nou ja. Um, kom nu, ik kom nu in een probleem. En dat is. Nou, dat ik een plaat plaatsen. Nee, maar je hoeft toch geen platen meer klaar te zetten? Want we zitten al tegen het nieuws aan. Ja, maar dan moet ik ook de nieuws tune inzetten. Ja, dan nou, dat, praat dat. jij het even vol? Ik praat het gewoon even vol. En ik ben blij dat Ruud al met deze informatie is gekomen. Want als... ...ik dit allemaal had moeten vertellen... ...dan hadden we over een uurtje nog bezig geweest... ...want ik verslik me regelmatig in dit soort uh, namen. Maar goed, Ruud kan het iets beter. Uh, niet helemaal. En dat doet mij eigenlijk wel weer een heel klein beetje plezier natuurlijk. Dat Ruud het ook niet perfect kan. Maar goed, uh, ik hoor wel wat gezis achter mij... ...dus Ruud is het niet helemaal met me eens. Ik is druk bezig overigens met alles klaar te zetten... ...en dat gaat zo dik wel gebeuren. Want dat kan hij dan weer wel, die Ruud. Soms. Ja. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijsen. En Ruud gaat vandaag mij heel erg in de gaten houden. Dat heb ik al wel weer begrepen. Het Nieuws. Een vrouw is dinsdagavond zwaar gewond geraakt bij een valpartij in het centrum van Haarlem. Het ging mis bij een woning aan de gedempte raamgracht. Meerdere ambulances en een traumateam rukten uit om hulp te verlenen. Ook de brandweer was aanwezig om de voordeur van de woning te openen. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer van de trap is gevallen. De vrouw is met spoed onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht. Dan drie BMW's zijn eerder deze week... s'nachts opengebroken in aard en hout. Dat meldt althans de politie. De daken van de auto's waren opengeknipt om het alarmsysteem te omzeilen. De wagens stonden allemaal op het erf van hun eigenaren. De dieven haalden meerdere navigatiesystemen en airbags uit de drie wagens... De politie raadt bewoners aan om te zorgen voor een goede verlichting op de oprit... want verdachten doen er alles aan om niet in het licht te staan... in tegenstelling tot artiesten in de licht, maar daar komen we later weer op terug. Bij een aanrijding met een auto op de Leidse Vaartweg in Heemstede... is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen de scholieren rond kwart over negen de weg overstak. Ze is na haar val door ambulancepersoneel opgevangen... en naar het ziekenhuis gebracht voor een verdere behandeling. Dan twee jongens zijn gisteravond met geweld beroofd in Zandvoort Noord. Twee jongens van 16 en 18 jaar zijn daarvoor later die a nacht aangehouden. De slachtoffers werden rond 10 eh, uur s'avonds beroofd van hun spullen. Onder andere een tas, pinpassen en identiteitskaarten zijn daarbij meegenomen. De politie vermoedt dat een deel van die spullen is achtergebleven in de omgeving van, van de Keesomstraat. De verdachten zijn later die nacht aangehouden in hun huis in Zandvoort... En de politie zal de twee vandaag verhoren. Dan het laatste bericht. Een haai is gisteren aangespoeld bij de kust van Zandvoort. Het dier was op dat moment al overleden. Het gaat volgens een medewerker van Ecomare om een gladde haai. Ook wel een gewone toonhaai genoemd. De dieren kunnen ongeveer 165 centimeter lang worden. De haai, bij Zandvoort, vermoedelijk een vrouwtje, werd gevonden ter hoogte van de watertoren. Volgens een fotograaf lag het dier al enkele uren na de fonds nog. Het reddingsteam Zeedieren bevestigt een melding te hebben gekregen over de haai. Uh, tot zover het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust luidt als volgt. Ja, en wat heeft Rico Schreuder voor ons in petto? Nou, op deze woensdag is de hoge sluierbewolking dikker dan voorgaande dagen. Het is daardoor, daardoor dus minder zonnig, maar ze probeert het wel de zon. En het is in wat ook wel degelijk gelukt. Het blijft overal droog en er waait een zwakke geleidelijk naar noorddraaiende wind. De temperatuur is lager dan eerder deze week en stijgt vanmiddag naar ongeveer 19 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 11 graden. Morgen is er een mix van wolkenvelden en af en toe eh, zonneschijn. Heel lokaal kan het in de ochtend wat spetteren... maar over het algemeen is en blijft het droog. De wind waait uit het noordoosten en is matig over land... en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar 18 graden. Na morgen is het vrijdag en het komende weekend rustig weer... met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. In de nacht en... Ochtend is er kans op nevel en mist en het blijft droog. Uh, en het wordt 15 tot, 19, uh, 15 tot 17 graden, Ik mag niet jokken. Na het weekend wordt de stroming noordwest en gaat de temperatuur langzaam verder onderuit. Naar, uh, van een graad of 15 op maandag naar ongeveer 12 eind volgende week. Bovendien neemt de wisselvalligheid wat toe. En tot zover dit weerbericht. heb ik hem, nou heb ik hem, dames en heren. Nou heb ik hem wel. Dan was hij te laat met zijn draadje aansluiten. sluiten. Oh, nee. Hij was te laat met zijn draadje aansluiten. sluiten. Oh, oh, oh, oh. Nou, goed, dat hebben we ook weer gehad. Uh, komische sketch voor twee heren. Uh, ben ik klaar? Ja, hij doet het. Zet hem even opnieuw. Nou, gaat hij dat even terugschroeven, dames en heren? Gaat dat lukken? Gaat ja, dat, lukken? dat gaat wel lukken, toch? Uh, ik hoor nu niet. Ja, daar is hij. Nee, daar Ja. Oké, okay, het liedje ja. van de Zuidkik. Ja. Dat is dan wel erg leuk om te zien. Dat om iemand die altijd iets, dingen terdege voorbereidt. En heel ja. zeker is het dan voor geen draadje aan de zadel. Oh, oh, oh, oh. oh, maar goed, oh, hij oh. is toch gekomen. Toch, hij toch, is toch gekomen. it's my life. En, ja. en inderdaad, ik heb weer een wijze les geleerd: Zo is nooit meneer Janssen pesten, hè. nooit doen. <laughs> Dit komt absoluut terug. En dit kan wel heel karma snel terug, hoor. Hey, karma heet dat. Karma, ja, nou, ik, maar ik, ik was gewoon de hele ochtend al afgeleid hier, uh, hoor. Ja, absoluut. Nou, ja, hoe komt dat dan? Ja, dat, dat, dat uh, ga ik uh, niet over zeggen. Oh, Daar gaan we nee, het niet, nee, hebben. We niet okay. over hebben. Oké. Maar uh, okay, het is zo, allemaal ja. weer goed gekomen. Het is allemaal goed En ook, ook dat is karma. Ja. Artiest in het licht. Ja, deze dame mag echt niet ontbreken, vind ik. Want het is toch wel een icoon in Nederland geweest. Dus we gaan haar draaien. Sandra Remer, All Out of Love. Loskunster. Dat kan je gerust wel van uh, deze fantastische dame zeggen, want zij kon echt heel veel. Het was uh, niet alleen een fantastische zangeres, vind ik. En uh, een, van, ja, een van de betere, uit de, zeker uit die periode. En uh, geboren oorspronkelijk als Xandra met een X ervoor. En uh, dat ze later Xandra met een S gaan heten, kwam door de nonnen. Want een X, dat was in de ogen van die dames een teken, Oftewel, een duivelse letter. Dus eh, vandaar dat die X voor de naam vandaan moest... en het gewoon Sandra werd in plaats van Xandra. Maar goed, later heeft ze die naam nog weer een tijdje gebruikt... bij deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eh, haar eerste plaatje maakte ze op de 11e jaar. Dat heette Aldi La, dat was toen een hitje. Een lief Indisch meisje met een brilletje op. Ja, een schatje hoor. En uh, nou ja, het is natuurlijk... Uh, zij heeft ontzettend veel gedaan. In de jaren zestig begon ze met, San, met Andres Dries Holte. Die zich Andres noemde. Het uh, legendarische zangdeel Sandra. En anders grote hits gehad hebben. Ook meegedaan hebben met succes aan het uh, Eurovisie Songfestival. Ze werden volgens mij tweede of zo. Tweede of derde. Maar goed, dat uh, maakt niet Met alles als, als het om de liefde gaat. En uh, later zou ze nog een paar keer meedoen uh, mee, uh, aan het Eurovisie Zongfestival. Val. Ze werd ook presentatrice van uh, de Sterren Show. En uh, natuurlijk haar legendarische samenwerking met Jos Brink, die haar zijn kroephoekje noemde. <laughs> tijdens. Uh, tijdens uh, wedden dat? Maar ja, van Jos kon je dat hebben. Goed, nou, dat is een deel een beetje, want er is nog veel meer gebeurd. Zij overleed helaas in uh, 2017. En in Amsterdam. En heb ik al gezegd dat ze in Bandung geboren is? Uh, volgens mij heb je het er niet over gehad. Nee, heb ik nee? niet gezegd. Oh. Nee, zij is dus geboren in Indonesië. In Bandung. En dat gebeurde in 1950. Nou, nou zijn we, we weer helemaal op toog. En dan kunnen we gelijk door. Toch? Ja, we gaan door met, met, met, met, met wat? Ja, met de Young Rascals. Ach, natuurlijk. People got to be free, Rob. Ja, zeker. It's about to rise in a minute now de Young Rascals. Later gewoon de Rascals, want toen waren ze niet zo jong meer. Uh, maar ze begonnen als de Young Rascals en later dus gewoon de Rascals. En het nummer heette People Got To Be Free. En nu we het toch over jong hebben, Ron. Ja, ja. De volgende band heeft ook iets met jong. Oh. Die heette namelijk de Bloods. Oh, ik dacht dat, dat ik een uh, plaatje had gemaakt. Oh. Pff. Nou, dankjewel. <laughs> Wat een reactie. Wat fijn. Ah, een plaatje maken. Nou, hij wil niet eens bij een koor zingen, dan heb nee, je het over een plaatje nee, maken. Nee, nee. Heb je het Dit plaatje zijn maken. de Youngblood. En het heet Get Together. Komt u samen. Love song sing. You can make the mountains ring Oh, make the Some make a mem, some make up. Uh, het uh, Liedje. En uh, dat is natuurlijk een mooi liedje gewoon, hè? Ja, ja dat is een is hartstikke mooi. mooi liedje. Ik vind toch een beetje... Dat je een beetje in een uh, romantische bui bent, uh, Ruud. Ja, Helemaal niet. Hoe moet je dat Echt dan? allemaal een beetje, beetje uh, rustige nummers voor jou doen. Wel, nee, man. <laughs> kan niet al die... vind die... het ja, niet jouw trouwdag vandaag? Als ik, nee. Nee. <laughs> Als ik, als ik mijn eigen muziek met die ik mooi moet te gaan draaien... nou, dan was het niet zo romantisch, hoor. Oh? Nee, maar ja, we moeten ons wel een beetje aan, uh, aanpassen... aan wat de luisteraars ook leuk vinden. Nou, ja, maar dit, dit vindt iedereen wel leuk, hoor. Natuurlijk wel. Goed, we gaan naar het NOS Journaal van 1 ja. uur. Want het is alweer bijna zover. Dan kunnen we even pauze nemen. Lunchen. Even, uh, zo, even lunchen. Heb jij brood bij je? Nee. Niet? Niet. niet. niet. Ik ook niet. Ja. Oh, nou, nou, dan uh, wordt het weinig lunch. Ja, misschien een suikerklontje. Dat oh ja. zou nog kunnen, geeft ook energie. Ja. We gaan er vandoor, een uur eventjes. En we zien u straks terug in het tweede cultuuruur van dit programma. Maar straks is het natuurlijk de vijf minuten. Ja, Want oh, Jij weet het niet, hè? Nee, maar ik hoor het zo vanavond. Ja, we zeker weten. Tot zo! Eet smakelijk. Dank u.